Middernacht. het is maandag 14 januari, Hier van Brakel met het NOS-journaal. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad de komende dag bijeen om te praten over Mali. Franse troepen proberen de moslim-extremistische rebellen in het noorden van het land te verdrijven. De Fransen bestoken met vliegtuigen en gevechtshelikopters de bolwerken van de strijders. Voor de missie heeft Frankrijk zo'n 400 militairen ingezet. De rebellen willen van Mali een moslimstaat maken. Ze hebben nu een gebied in handen dat groter is dan Frankrijk zelf. De PVV is zeer verbaasd over de toegezegde EU-steun aan Egypte. Vandaag werd bekend dat de EU samen met enkele financiële instellingen 5 miljard euro geeft aan het Noord-Afrikaanse land om het democratiseringsproces te ondersteunen. pvv europarlementariër Stassen noemt dat een godspe. Ze schrijft op de website van haar partij dat het democratiseringsproces in Egypte zich het beste laat omschrijven als een islamitische koep. De Palestijnse regering kan mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen voldoen. Premier Fayyad roept daarom Arabische landen op hun eerder toegezegde steun ook echt uit te keren. Volgens Fayyad heeft de verhoogde status van de Palestijnen bij de Verenigde Naties in november voor problemen gezorgd. Israël heeft uit protest daarna de maandelijkse betalingen van belastingen die het land in voor de Palestijnen stopgezet. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar minder mensen getrokken dan vorig jaar. Afgelopen week hebben iets meer dan 100.000 mensen een bezoek gebracht aan de jaarbeurs. Vorig jaar waren dat er zo'n 126.000. Volgens de organisator waren bezoekers dit jaar vooral geïnteresseerd in verre bestemmingen. De meeste aandacht ging uit naar Azië. Daarna volgen Europa en Nederland. Het weer vannacht wisselen bewolkt met in het Waddengebied enkele sneeuwbuien. In het zuiden brede opklaringen. Het is ongeveer min zes vannacht. Overdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het gaat ook sneeuwen en het blijft licht vriezen. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Nacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pont. Mijn naam is Jan Roos en ik ben weer een soort van beter. En daarom een theo uitzending dames en heren, jongens en meisjes. Over onze Marokkaanse Nederlander. Is het niet enig? Nou, voor dom is dat enig, Jan. En welkom terug jongen. We dachten dat je weer kwijt waren het hoor. Het was uh, op het randje, kunnen we <laughs> zeggen. Het was, het echt was de op de het van de hel was het. Het dit. was uh, pijnlijk nou. en vervelend, maar ik ben blij dat ik weer terug ben, ja. wisten? Nou ja, ga door. Ga door. Nee, jij, jij moet doorgaan. Oh! En je kunt natuurlijk ja. inbellen voor het echte Jan-Ruijsspel. Het gaat, de telefoonnummer is 0800 en En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de echte Jannen. Die moeten, en die zullen ook grote graais worden. Want we verdienen eigenlijk. Ja. ja, we stonden niet op die lijst, we verdienen eigenlijk te weinig. Nou, dus de, de echte Jannen moeten grote graais worden. De Stelling van Likkerblote maar maar dat maakt ook uit. Niet dus midden in de nacht, er uur rond twee uur. Dus gewoon doodbedreigingen. En uh, taarten, de recepten en wat nog meer. In ieder geval, uh, steek maar voor Ja, dankjewel. Ik zit jou een tijdje blij aan te kijken. Echt Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg jij dat je mensen onder de douche moet plassen voor het milieu... en dat er uh, geen patenten meer in de buurt van scholen mogen voor de ongezonde jeugd. Zoals de opvoedpolitiepartij oh, GroenLinks. Dan ben je de grote Johan Jan. Dat weet ik wel zeker, Jan. Ja. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan, Jan. Of Johan, Jan. Of Johan Jan. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is niets minder dan een thema uitzending Dus uh, nou, dan beginnen we met de eerste Marokkaan, Ali Bey. Ehm, uh, nou, we hebben eigenlijk voor een... Het is best moeilijk, hoor, om te zeggen. Je weet het, omdat het heel snel uh, weer voorbij gaat. Je, ik versta... Ik versta... Kan hij nog één keer? Ali B, kan hij nog maar één keer? Wat zei hij nou? Ehm, uh, even oh, je op het uh, Nou, we hebben eigenlijk voor uh, Dus Het is best moeilijk, hoor, om te zeggen. Je weet het, omdat het heel snel uh, weer voorbij gaat. Nou ja, Goed. In ieder geval, de breuk tussen Raffi en Sylvie. En die heeft toch nog een Marokkan uh, connection. Want opeens werd Ali B. als schuldige gezien. Want Sylvia, die zou helemaal hoog op de motor zijn. Op onze troetel Marokkaan. Maar Ali ontkent. Nou, en u weet wel wat het betekent. Als een Marokkaan ontkent. Hè? Ja, dus die koning heeft het gewoon wel degelijk gedaan, hoor. Dat dacht ik wel, want een ontkennende Marokkaan is een, een schuldige Marokkaan. Wat een gigantische jans, hè. Heerlijk zeg, dit wordt een prachtige uitzending. Nou, Voel wat, wat, het, wat, ben wat, blij dat ik weer beter ben. Het is goed, hè, gewoon een Sylvie geprikt. Ja, en dat en, en, en, vind ik toch wel knap. Ja, wat, wat, wat die net zei, kan ik ook niet... Eh, hoor. Wat, maar die klap, hè, die, klap, die laatste zin voor de klap, die, was, die ging dus over Ali. oh ja? Ik denk het. Oké. Okay. Nee, nou, wie ook behoorlijk opzien gebaard heeft, is Geert Im Roos. Geen familie. Goed, ik wil het daar niet te veel over hebben. Nee. Want ja, die meneer is dood. Dat is vreselijk wat er gebeurd is. En ja. het rechtvaardigt niks. Nee. Nou, in ieder geval vindt hij het dan nog vreselijk dat die meneer dood is. Dat is, ja, dan nog iets, ja, hij, is toch een toch ja, met een hart? Ja, het is de advocaat van even de Marokkaanse jongens die uh, grensrechten... Maar... Richard Nieuwenhuizen jongens. doodschopte. Nou, wat blijkt nou? Richard Nieuwenhuizen heeft zelf de schuld, volgens Roos. Nee, zo is het. Want hij heeft de boel open opvolken en uitlokken. En nou ja, goed, wij begrijpen hier heus wel dat je als advocaat... een en ander uit de kast moet halen om je klanten op vrije voeten te houden. Maar het is toch wel heel erg triest om een eigen schuld... dikke bult te trekken. En nou goed, en vervolgens vinden we het ook weer triest... dat Geert iemand zelf het de doodbedreigd Iedereen moet verdomme eens opbouwen met de mensen doodgoppen en met de doodbedreigen en goed praten. En Geert Iem even goed. Ja, dat zei Hansi Spekman ook trouwens. Maar wij zijn Johan. Ja, fatsoensofficier van Jan zich hier... Heel goed, want ja. uh, Geert Iem kan er niks aan doen. Uh, Geert Iem Roos, geen familie. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is een beetje een lulkoek, hè? Hij vroeger om doodgeschopt te worden. Nee, maar je, moet maar, je maar, horen, maar, ja, op, een foto, op een foto kan je beweging niet zien. Daar heeft Geert Iem wel een puntje. Ja, nee. Er staat altijd op één been met het andere been achter gestrekt. In, ik bedoel, hallo, als jij een schoppen beweegt... Jan, op een foto kan je beweging niet zien, daarom is de foto. Ach ja, nou goed, daarom heeft hij zelf een vraag. Nou, ja. god, we hadden het over. Uh, Rick Dancona! Wij verantwoordelijk zijn voor het uh, gedrag van onze leerlingen binnen een beperkt straal om de school. Ja, de directeur van het huigerscollege in Amsterdam-West, waar ook de Marokkaanse jongens op zaten... ...die dus die grensrechter doodschopten, is boos op de media. De school krijgt nu uh, een eigen agent, omdat er bijzonder veel tuig op het Huigenscollege zit. Maar, dat is volgens Dancona niets meer dan met stigmatiseren door de media. Kun je het heel even uitleggen? Hoor? Ah, Goed, je hebt dus uh, in school in Amsterdam-West... Ja, dat doen we dat zo vertrekken. Het, het Huigenscollege. Waarom is die agent er? Omdat het vaak misgaat. Er zitten vaak rotzakjes. Hoe noemen we dat? Rotzakjes. Maar dat, is niet, maar dat is eigenlijk niet zo. Want het zijn hartstikke lieve kinderen. Maar, ah. maar ze zijn gestigmatiseerd door de media. Ja. Laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Daar zaten die jongens op, die, ja, dus, die, ja, toen, die dus die En die hadden Free Yassine-acties. Dus een van die jongens die moest vrijkomen. Want ja. ja, dat gebeurt wel eens dat je iemand doodschopt. En toen is er wat media erheen gegaan. Die hebben ja. met camera's opge... opge ja. Waaronder Po-nieuws. Hebben opgenomen dat ja, er allemaal Marokkaanse jongens op het school bij staan. Te roepen dat, dat ja, die doodschopper gewoon vrij moet komen. En nu zegt de, de directeur, meneer Dankola, dat dat uitgelokt is door de media. Precies. En daarom is er nu een agent. Nee! Nou ja, ook. Zo, goed. ook. Nou, okay. Vind, ik, het is wel goed. In ieder geval, Rick Nacoda. Uh, Ongelooflijke Johan. Goed zo. En dan gaan we nu even door met, oh dat is ook altijd. gezellig, Herstellen KRUIF! En dat was die ah, avond dat ja, ja. hij uh, toch besloten heeft om daar een persbericht over naar buiten te brengen. Alleen. Ja, Estelle Kruif. En nu vraag je af: hoe fietsen wij de Marokkaan erin? Ja, dat is, lijkt me makkelijk. Badderhari, Badderhari, Badderhari. Daar is hij weer. Maar goed, het gaat nu natuurlijk om. Estelle heeft een nieuwe advocaat. En dat moeten we allemaal ook weten. Want eerst zat ze bij Moskou. En die rekende al 435.000 euro voor zijn schoenveters, geloof ik. En die is nou ineens niet meer lief vanwege de hoge re, rekeningen dus. En ze stapte over naar Advocaatje Leefje nog, Meijering... Om haar te helpen in de zaak van. En daar is hij dan. marokkaan. Ja. Marokkaanse. Marokkaans ja. En ja. mensen slopen. Badderhari. Hi. En wat vinden we van een stelkrijf? Janet. Vind je het een lekker wijn? Nee, echt nee, nee, het is niet mijn type. Nee, oké. Okay, maar stel nou dat je op een bewoond eiland zat en je had een kokosnoot, een aap en een Kruif. Met wie zou je het doen? Ik zit er heel erg te twijfelen tussen de kokosnoot en de apen. Meen je ik, dat ja, nou? Ik heb daar helemaal niks mee. Oh ik ja? Gro gro gro gro grote mond en die grote grotere tieten grotere grotere grotere en die geile domme pijpkop. heb je helemaal niks mee. Nee, dat is meer jouw ding. Ja, ik zou ook de kokosnoot nemen. Nou, daar gaan we. Kom maar. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Salia, mijn zoet? Ja, dan krijg je altijd, dat is je altijd dat Nederlandse gezeiken dat je je afvraagt of je het wel goed zegt. Nou, nee, maar, maar dat, we dat we je, we we gaan we straks wel doen. Zalia we Mejout. Me Hoe zeg je het? Mejout. Me Me Zalia Mejout is een Brabantse juffrouw van Marokkaanse afkomst... met een hart van goud en een hoogst alternatieve opvatting over integratie. Omdat wij bij de echte alle blijven geloven in de goedheid van de mens. Zelfs in de Marokkaanse mens is het onze hoofdgast. En ook mediadame, laten we eerlijk zeggen. Een dapper en een warm welkom voor niemand minder dan Zalia Mejout. Mejoet. Salia. Ik Mejoet. Mejoet. Mejoet. Salia. Salia. Het is Saliha. Saliha. eigenlijk heel terug, want het staat er gewoon ja. ja, maar je durft niet, hè? Nee, maar je denkt toch... Je bent toch bang, dan staat het mejoet of zo. Of... Nee, ja. nee, maar je denkt toch... <laughs> ja. ja, ik wil het ook wel een soort van exotisch uitspreken. Dat hoeft je het helemaal doet. niet. Maar als staat het truus, denk ik, no, dan, en dan denk ik, Salia. Nou, dan kan je nog Salia moeilijk doen. En dan denk je, mejoet. Uh, maar dat hoeft dus ook hoeft niet. Dat hoeft ook niet. Nou, hebben we hebben het in ieder geval over. Uh, uh, welkom dat je hier bent. Uh, het wel. eerste blokje doen wij altijd actualiteiten. Uh -huh. Dus dan roepen wij een actualiteit. Zou het zou fijn zijn als jij een mening hebt. of een als een, je een gedachte, filosofie, oh, ja. of, uh, zomaar een losse opmerking. Oh, weet je, trek, doe, doe wat je wil. Goed. Echt heel vrij blok dit. Heel vrij, maar ja. uh, uh, het zou leuk zijn als je een mening had. Ja. En zo niet, ja. dan hebben wij die wel hoor. Ja hoor. Ja. Maar we gaan even beginnen, want, want, want wat, wat vandaag ook op internet was ook een groot verhaal hè. Vijf miljard van de EU richting Egypte van Morsi. Om Jan de democratisch proces te helpen bevorderen of worden van dergelijke strekking. Vijf miljard euro's naar de uh, moslimbroederschap Kei, per de de euro. Om, om de democratie te bevorderen. Ja, we er zijn mensen, er was vooral een parlementariër mevrouw een iets of zo, van de PVV. Ja. Die, die, die, die waren daar, die, die, zei, die zei dat dat, dat, nou, dat toch wel zo'n onvoorstelbare godspur was. Het is een beetje en, jammer dat ja. het dan daarin blijft hangen. Want ja. natuurlijk heeft Sassen een punt. Maar iedereen moet dit toch vinden? Nou. Ja, vind je dat dan is zo makkelijk als alleen de, de, de PVV. de vraag die wij aan Celia stellen. Ja. Celia, vind jij dat nou een goed idee om in het kader van de Arabische lente we alles positief vandaag, 5 miljard euro naar de heer Morsi te sturen, al daar en te zeggen, Morsi Vriend, doe daar eens wat de democratiebevorderings mee. mee. Want die Arabische Lente is ook al zo gezellig. En uh, nu lekker democratie uh, ja, hè, ik, ik vind niet dat Europa zich daarin moet mengen. Dus waarom zou daar geld naartoe moeten? Het, het heet de Arabische Lente. Laat die mensen het lekker zelf uitzoeken. Hey, en erbij, wat vind je van die mosje dan? Ja... Nee, maar goed, dat is een kerel die heeft natuurlijk de, de moslimbroederschap uh, aangevoerd... toen er nog onder die Mubarak een illegale club was. Yeah. Ook omdat ze recht nou, toch wel radicale opvattingjes hebben. Ze delen wat met Al-Qaeda en dat soort zaken. Mm -hmm. En wil toch ook het kalifaat stichten, et cetera. Dan denk ik, ja, moet je dan die gozer... Hè, en hij wil, hij wil, eigenlijk wil hij die democratie ook alweer opheffen. Yeah. Moeten wij dat gaan sponsoren? Nee, ik vind van niet. Mooi! Nou, dat is dan duidelijk. Uh, puntje twee. Uh, uh, onze, puntje wel, twee. Onze, onze Franse bondgenoten. Hebben wij niet in... een jingle met puntje twee? Ja, ik ben een weekje ziek <laughs> geweest. Ik ben weer helemaal nieuw. Ik heb inspiratie dat je... PING! Puntje twee. Laatst vond je het lijstje van Leo ook best leuk. Dus ga nog niet weer vermoedelijk zitten doen. Nou, je... Zit je op dat de revue er is? Puntje twee. Hè? Jan? Ja, we worden gevolgd vanavond door de revue, dames en heren. Dat je denkt, van, wat doet die overdreven? Ik probeer een goede beurt te maken. Het nou. zou ook leuk zijn als je dat ook probeert, Jan. Nou, ja, nee, als je, <laughs> ik was er bezig. Wat was dat? Was dat was hem, wat? Denk ik. Was een... Puntje 2. Puntje nou, doe dat maar niet, Kabouter. Ongelooflijke zakkenwasser. Uh, ja. Nou, puntje 2. dus. Fransen grijpen in, in Malië, Malië om, om daar te bombarderen... en in Somalië om te proberen hun, hun, hun eigen Special Forces soldaat te bevrijden... Uh, met wisselend succes... Uh, maar het, het, het, het is weer de Frans, de, de, de, die, toch weer moslim-extremistische groeperingen, zowel in Mali als Somalië, waar de Fransoos het tegen opneemt. Sterker nog, Nederland steunt de actie. Wat vind je daarvan? <lacht> <lacht> Daar moest ik ook omlaag, hoor. Ja, ja, ja nou. het is toch leuk? Blijf optimistisch en positief vandaag. Nou. Nee, je hebt gelijk. Nee, maar, maar ja, ik ga nu eigenlijk zeggen wat je ervan moet vinden. Ja, zeg maar. Uh, neem maar lekker een slok van je koffie, of wat ik. Ja. Wat gaan ze daar nou doen? Jongen? Dat dus is dus mijn vraag ook. Wat zielt die Nee, makers. laten we beginnen met Mali. Timboektoe heb je daar toch, is dat niet zo? Dat klopt. Het is en, en van het de is, en, Er is daar een groepering bezig, wat ik ervan weet. Die, die molt ongeveer daar het hele land. Een ja, beetje... ja, die groepering noemen we her en der de basis. Ook al wel vertaald, ook Aida. Mag, mag. Nee, maar omdat het, de groepering, dat kan bijvoorbeeld ook de padvinderij. Ja, er is een moslim-extremistische groepering ook in Mali die zegt: Nou, de rest van het land zal maar lekker wel met je, met wat voor gebruiken, tradities of mooie gebouwen je ook hebt. Wij rammen allemaal die zo plat en wij, wij, wij willen dit land. Daar komt het ongeveer in het kort op neer, Jan. Vind je nou dat Frankrijk daar goed aan doet om daar dan heen te gaan en te M gaan vechten? Het ligt eraan wat de belangen zijn van Frankrijk. Ik kan me niet voorstellen dat Frankrijk ergens in Mali. Ik heb geen flauw idee, ik ben heel slecht in de topografie waar het ligt. Ja, Midden-Afrika, lekker donker, en, lekker, lekker, lekker warm ook. Lekker in de woestijn. Het, ja, er zullen heus wel andere uh, beweegredenen zijn voor o, Frankrijk jij denkt om daar naartoe te niet dat Frankrijk het opneemt voor de vrijheid van de dieren? <t twice también> nee, ik denk het niet. Nee. Oh? Nee. Echt niet? Laat ze het eerst maar opnemen voor de vrijheid van de homo. Ja Hoe je dat, hè? Dat, hoe, hoe vind je dat? Nou, dat ja, ook dat ge, dat ge Hou eens op, joh. Dat, nee, maar dat, dat gezeik over ja. egaliteit, weet je wel? Ja. En dan, en Hebben dan... jullie iets gemist, jongens? Is er iets mis met de Franse homo? Nou, ik denk dat je het, ja, het journaal van 8 uur hebt gemist. Uh, ja, er is door 300.000 mensen gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Meen je dat? En adoptie van, uh, van kinderen door uh, homo's. Maar, maar, maar dat raar. is ja, crazy shit ja, toch? Is. Ja, maar los het eerst in je eigen land op voordat je je ergens gaat mengen in een woestijn. Dus de alternatieven van Frankrijk, wat zijn de beweegredenen om daar naartoe te gaan? Dat, dat uh, kan niet alleen maar om uh, een stelletje. Ja, wel, ik merk het nu al, voel nu al, ik heel erg van. Regel je eigen zaakjes ja. en bemoei je niet met de anderen. Hè? Dat is een nou, beetje, voel ja. ik zo als een basisfilosofie. Voel <laughs> ik onder deze eerste twee antwoorden. Van, die die zo, antwoord. laat het toch op aan dit Ik vind het wel prettig. Ja, hè? Vind ik wel prettig. Nee, ja, ja, ja, ja, Maar ja, ja, ja. Nederland... Kabouter, als je zo doorgaat, ik kom je echt halen, joh. Met echt... Hou op met die, met die pipi's, we zitten hier met 3FM, maf, Mafkees. Jezus. Dat is het derde puntje, ben je bent zelf al begonnen. Uh, Nederland, die, doet dus, die steunt die actie dan weer. Dat is toch... Ah ja, dat vind je ook vreselijk. Nou, hebben we dat ook vind weer ook gehad. Dat is ook vreselijk. Uh, je twittert, je zit veel op social media, je, je werkt ook bij... De, de, de, de... De post on online. De post het voorheen de Jaap, Jan. Dat ja, nou, was hier geen vorige week. Ik even gemist, was ziek. Ja, toen dan lag maar, ik op het randje. Ja. Maar goed, <laughs> je, bent je hoort je bent er weer hoor. Maar goed, de social media is jouw grootste bekend. En toen zei Hansie Spekman. Je kent hem wel. Die pyjama van de PvdA. Ik ben bedreigd. Op de e-mail. Er moet een beschavingsoffensief komen. Nou, Allereerst ging hij... Dat openbaar maken. Oh, dat is He. toch ook wat. En maar nou, je wist wel, nou wel niet dat dat, dat, dat gebeurde. Ja. Dat je nou, dat je nou, zo, nou ja, het, het, het gekke was. Er maar was wat we is dat er, dat er, toch wel de, de, de spelling was wel belabberd, hoor. Nou, en ik vond ook <laughs> Hansje Spekman, ik kan hier denk ik een avondvullend programma met scheldwoorden van Hansje Spekman verzinnen. En dan noemen ze hem Nikkerhond. Nou, geestig op zich. Nee, maar maar, maar je kan veel over Hansje zeggen. Niet dat hij een hond is. Nou, en hij heeft toch ook niet uh, dikke lippen. Een... Maar de rest wel. Wat? Oh, jij weet van. Nee, maar ik bedoel. Dat... Jij jij van de de hand je de van de handen, zie dat hij voor de rest. Uh... Oh, oh, oh, hij kan oh. er binnen uit je vanaf de oh, oh, bakken, weet je dat? Ja, zie je. Ja, ah, meerdere De samenleving is toch leuk, hè? Want Hansi Spekman is eigenlijk van onder een, een, een, een, hartstikke leuk. Ja, dat weet je er niet. Heel verhelderend. Nee, maar wat vind je nou... Ja, maar, maar Wat vind je nou... nou van de... een, een, een, een scoopje van maken. Nou... Ik dan? vind dat, dat de, de grootgeschapenheid van Hans Spekman... vind ik geen onderdeel van dit programma. Nee, wel opzienbarend was... hoor, dat dat nee, in pyjama Daar had pyjama ik past. het ook niet over, ja, maar... maar... Ja, maar over maakt het maakt niet heen. uit als jullie Lach dat leuk vinden. Ah. Bovenop, Beschavingsoffensief ja. op internet. Is dat nodig? Nee. Mooi. <laughs> ja, ja ik wil daar heel kort over zijn, nee. Nee, maar goed, er wordt toch vreselijk veel bedreigd en gescholden ja, in de boel. Ik, ja. ik vandaag ben ik ook een paar keer uitgescholden, dat dat dan denk wel. ik, ja... ja wou, wou, wou, wacht even, wat vind je daar dan van? Leuk, lachen, moeten we maar pikken met z'n allen, hartstikke gezellig. Wat, wat, wat, het is niet, natuurlijk is het niet hartstikke gezellig. te makkelijk om daar nee te zeggen. Het nee, in, is inderdaad te makkelijk, maar het punt is, het gaat mij erom dat... Uh, we hameren in Nederland heel erg op vrijheid van meningsuiting. Ja is het dan, wanneer houdt vrijheid van meningsuiting op... op het moment dat je iemand uitscheldt? Dus als ik het met jou eens ben, dan is het vrijheid van meningsuiting. Ja. als ik het niet met jou eens ben, dan ineens niet. Nou, er al ik zijn dan een heleboel manieren om het oneens met je te zijn. Ja, maar, maar schelden, schelden... Maar, Saria, ja, ik vind het onzin wat je zegt. Kijk eens hoe makkelijk dat ging. Heb ik helemaal niet tegen je te Nee, maar dat klopt inderdaad. Je ik kunt het je kunt. zien. Oh, het was een voorbeeld. Ja, een Voorbeeld. Oh, scherp. Ja. Eh? Nee, maar kijk... Nee, wakker Jan! Nee, maar kijk... kijk we hebben één, zal zeg maar, geven, af... eigenlijk, hè? Ja, dat zal wel, joh. Ja. Een afkadering, zeg maar, van de vrijheid van meningsuiting. En dat is het wetboek van strafrecht. Nou, zijn we daar ook weer uit. Nee, maar ik bedoel, het is niet leuk om Nickerhond genoemd te worden... Nee, en helemaal me, omdat je me, een heel weekend zegt van... Dat ja, waarom het terecht is er nou het, het is niet terecht. Je moet niet schelden. Maar waar, waar, ga, je, waar ga je de grens trekken? Nou, en ik vind zo'n offensief... Weet je wat ik ook zo grappig vind? Toen Jan-Peter Balken kwam met uh, fatsoen moet je doen. Jongen lacht de PvdA op broek te pissen. Van, wat krijgen we nou? Moet je die griste die lul nou horen met zijn fatsoen? En nu gaat Hansi Spekman het zelf doen. Het is eigenlijk een soort fatsoen moet je doen op internet. Maar ja, uh, fatsoen hoef je dus ook niet te doen op internet. Nee, maar ik zeg niet per definitie dat fatsoen niet op het internet hoort. Ik zeg alleen van joh, de mensen die sowieso zich op die manier uitlaten op het internet. Ja, moet je die serieus nemen? Dus vind ik nou, hey. Dit vind ik nou een antwoord. Oh, dat vond jij een antwoord? Ja, dat vond ik een antwoord. Nou, dat is nog wel lekker. Ik kan je in je ja. zak steken. Nee, ja. nou, maar, nee, maar nu wordt het mee. bij iets helder. Het is een heel ander verhaal. ah, ja, ja, doe maar. Weet je ja, wat nee. ik ook vind? Dat is, is hetzelfde als mensen die vinden dit een, een kutprogramma. Nou, ik denk dat ze misschien nog wel gelijk in hebben ook. Ho, ho, dit maar... is een hoogwaardig nieuwsprogramma. <laughs> ja, joh, tuurlijk. Maar in ieder geval, maar, maar dat, uh, en dan krijg ik een bericht. En die sturen ze mij dan op Twitter. Wat een ongelooflijk kutprogramma. Dat is dus vervuiling van de ether. En zelfs daar kan ik een tijdje in komen. Maar dan denk je, joh, dan luister je toch even niet? Ja, nou, precies. En als je dus op Twitter dan wordt uitgescholden... dan, dan blok je iemand die je uitscheldt... of je denkt, ik stom met ja. dat Twitter, joh. Maar nou, moet je daar inderdaad... Nou, het grappige dan... was dat, dat, dat, dat, het brus, dat Brussen, jouw baas vorige week hier zat... en die zei ja... <laughs> ja dat, dat, ah, niet basis, maar niet jouw baas, hoor. Oh. baas. Nu komen we toch iemand te wankel, een dingetje wat dan Nou ja, oh, haar, haar, haar, uh, haar laten we zeggen... Hoofdredacteur. Hoofdredacteur. <laughs> ja. uh, de, degene die mogelijk maakt dat Saria, de paren van wijsheid waar zij uit bestaat, <laughs> deelt met het volk. Zoiets? Zoiets. God alle Pis jij onder de douche? Ja. Ja. Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook heel normaal. Ja. Nee, normaal. Nee, normaal zou ik dan zeggen van, ja, is dat nou nodig? Maar ik vind het eigenlijk... Maar dat is toch, dat is toch het meest logische als je moet plassen dan pas je en je moet onder de douche dan kun je daarna toch gewoon weer wassen en dan kun je je kleren aantrekken nee maar nee dat begrijp ik wel maar ja. maar maar, maar die, die wethouder van de groenlinks ja. welke partij anders kan die voorzienen die zegt uh, ja maar het is goed voor het milieu dus als je, als je dan gaat douchen moet je even pissen ja. maar dat doet toch iedereen dat doet toch iedereen Ja, is ja. ja. de hele discussie is morgens wil je zo min mogelijk uh, zeg maar stations hebben hè? op je weg naar het werk nou. en een van de stations is dus de wc maar ook de douche. Jij weet, en dan kun je je Arbeidsetels in alles te verwerken. Ja, roos, zo met het onderin, zo'n meisjes. Want werk is. Hey, en en, en de schaamluis sterft ook nog uit. Ja. En uh, uh, nu heb ik al gehoord. Maar dat is misschien stigmatiserend. Ja. Dat Marokkaanse meisjes per definitie geen schaamhaar hebben. Klopt dat? Ik kan alleen voor mezelf praten. Nou, doe maar lekker hoor. Nee. <lacht> nee. <lacht> dat gebeurt niet vaak, hè? Dat je gewoon binnen tien minuten zegt van. Hé hey, meisje, heb je juist schaamaar. Ik zeg het nog, het gebeurt me bijna nooit. Maar jij vraagt het ook niet. Nee, nee, nee. Nee, nee maar dat iets, is met dit mocht soort ervan vragen... als het er komt, dan zie ik het vanzelf. Weet je wel, ik neem het zoals het komt. Ik ga het moeilijk straks. nog zeggen: Heb jij schaam maar? Oh, dan gaan we straks niet neuken, ik hier is scheren. Weet je, dat is toch nou voor, voor, voor Ragen toe? <lacht> Waarom zou je ja. het dan van tevoren moeten weten? Ga je dan instructie geven dat je precies <lacht> drie centimeter wil hebben en een streepje van anderhalf breed? Ik heb een verhaal gehoord over Wilfred Gine. Dat hij dat, ver... dat wel zegt. Tamme! Of had ik dat dan niet moeten zeggen? Oh, oh de Kabouter die schudt van nee. Wilfred, als je luistert, Jochijntje. joh. En mevrouw Wilfred uh, ook. Nou, mooi. Hé, hey, we praten zo met je verder, maar dan over iets... Uh, waar het over moet gaan, over Marokkanen. Leuk. Want dit is zo van, ja, wat vind je ervan? Hmm. Nou ja. ja de, ook heel belangrijk is nu, is nu de volgende rubriek. Vorige week lag, lag ons heel getrouwe columnist... namelijk met ebola griep in zijn mandje. Veertig graden koorts een Zwaar. Tippen. Weet het allemaal wel. Maar gelukkig is hij terug, echt voor het bord van de hel... onze echte enige eigen liefste, La Jan Roos. Volgens Bert Wagendorp, de columnist van de Volkskrant, is het juist fantastisch dat minister van Financiën Jeroen Duizelbloem de baas van de Eurogroep wordt. Want we doen weer mee op Europees niveau. We horen weer bij de grote jongens volgens Bert. Die gedachte zal door wel door meer mensen gedeeld worden. Kijk eens jongens, wat een hoge functie voor ons. Daar komt-ie, het koude kikkerlandje. We tellen weer mee. Deze gedachtegang is schattig, maar het heeft een trieste dubbele laag. We mogen blij zijn met deze job voor Jeroentje is het idee. Maar waarom kan ons niet helemaal worden uitgelegd? Want de meeste Nederlanders willen helemaal niet dat we meedoen met Europa. Ze willen een kritische minister van Financiën die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk geld van ons naar landen gaat die er een potje van hebben gemaakt. Met de benoeming van Dijsselbloem is die mogelijkheid in ieder geval vervlogen. Want hoe kan hij nou kritisch gaan doen over het beleid van de club waar hij zelf de boel van moet voorzitten? Op zijn positie is alleen een gematigde toon mogelijk. En dus doen we met hem op die plek helemaal niet mee? We doen er niet meer toe. En dat is nou precies het plan van zijn benoeming. Europa wil af van dat eeuwige kritische gezeur uit Nederland. En dat doen ze door ons een hoge functie te geven. Dat alleen de SP en de PVV zich hier druk om maken, vind ik nog het ergste. Want dat betekent namelijk dat de andere partijen of de naïeve gedachten van Wagendorp delen. Namelijk de joepie de poepie een belangrijke functie voor een Nederlander. Of, en dat is nog veel ernstiger, het prima vinden dat we straks alleen nog maar een pro euro kunnen varen. Aangezien de kapitein op het schip vanuit zijn nieuwe functie, niet anders kan. Dat noemen wij nog eens kwaliteit. Nou, dat tilt de, rest, de programma toch een beetje op. Nou, je nou, hoeft in elk geval geen sympathisant van te zijn... om je zorgen te maken over de spectaculaire criminaliteitsscores... van de Neder-Marokkaanse medemens, Jan. We zoeken naar verklaringen en oplossingen met Salia... ...majoet. Nee, niet, er staat een E, niet Ja, ja sorry. Nee, er staat gewoon ja. een E, dus je kan gewoon mejoet zeggen. En het grappige is, die heb ik zelf niet die E. En toch zeg ik, ah, gek is dat. Hè? Ja, omdat je toch exotisch is wil je maken. Je wil het exotisch maken. Dat weer. is niet erg. We doen dat doe dat, dat, even. ja, oké, okay. sorry hoor. Je hoeft, je hoeft geen simpel die gekregen te zijn zijn zorgen te maken over de spectaculaire criminaliteitscores... ...van de Neder-Marokkaanse medemens. We zoeken even door naar verklaringen en oplossingen... ...met onze girl on the inside, Salia Mejoet. Nee, dat, ja, dat, dat was beter? Ja, dat okay. was beter, hè? Mooi. Nou, we zijn uh, af van het hele meningjesverhaal uh, over actualiteit. We... we gaan nou eens even dieper in op het Marokkanen-probleem. één ja, is er een Marokkanen-probleem? Nee. Wij denken van wel. Ja, wij, ik vind van niet. Oh. Waarom niet? Ga je nou Nico Dijksman nadoen? Weet ja. ik dat? Waarom niet? Ja, weet je wel. Zeg, waarom niet? Ik wil graag weten waarom dat er niet is omdat het een probleem van uh, Nederland is. En niet een Marokkanen probleem. Ja, ja. precies. Ja, nee, precies. Ja, zijn we eruit? Ik, vind, ik begrijp er helemaal niks van wat je nee, zegt. Maar het, het punt is, is dat... Um, om het zodanig neer te zetten als Marokkanen probleem... betekent dat elke Marokkaan het probleem veroorzaakt. En dat is niet. Nee, dat is niet helemaal waar. Alleen als je dus gaat kijken naar bijvoorbeeld cijfers, he, criminaliteitscijfers... Ja. Ja. komt 60% van de Marokkaanse jongen in aanraking met justitie. Ja. Dat betekent namelijk dat de mensen die alleen met politie in aanraking zijn gekomen... niet eens bij dat cijfer horen. Ja. Kan je wel zeggen dat dat een achterlijk hoog cijfer is... en dat dat voornamelijk voorkomt bij Marokkaanse jongens? Mm -hmm. Dat is een probleem met Marokkanen. En als je dat een beetje gaat husselen, is dat dan een Marokkanenprobleem. Er is wel een probleem, toch? Er is, ik ontken niet dat er geen probleem is. De term ontken, je. De term ontken ik. Waarom? Dat hebben ze met Ont zure regen ook een tijdje gedaan. Nou, dat bestond uiteindelijk ook niet, hè? Dat is een slecht voorbeeld. Nee, dat is een slecht voorbeeld. Oh, je hoorde hem niet. Ik zei zure Nee, nee maar begrijp je, dat is natuurlijk eigenlijk gelul om een term te ontkennen. Hoezo? Nou, als er een, een probleem is met Mar Marokkaanse jongens, dan kan je dat toch wel een Marokkanen-probleem noemen. Ja, maar. Op het moment dat je het een Marokkanenprobleem noemt, dan valt onder die noemer elke Marokkaan. En je hebt niet een Marokkanenprobleem. Ik ben ook een Marokkaanse, maar ik veroorzaak ook geen problemen. Alleen op ja, het moment ja. dat het aangegeven wordt, ja we hebben een Marokkanenprobleem, ja, dan nee, ben ik, begrijp ik het, dan maar, ook dat onderdeel zijn. van het probleem. Nee, dat, dat is het heel leuk, semantisch allemaal. Maar waar het ons een beetje om gaat, we zitten ja. hier ook niet om... om, om weet je, het zou ons persoonlijk genoegen zijn als we in het geheel geen Marokkaanse problemen hadden. Als die misdaadcijfers geheel over de hele lijn. Nee, nee, nee, nee. allemaal hetzelfde waren. Ja, wij zijn Hoe van de liefde hoor, ja, wij want wij vinden die Marokkanen ook heel leuk. Maar, maar. <laughs> het, de, de feiten liegen er helaas niet om. En om, voor we nou in een rare discussie raken over of het een Marokkanen probleem mag heten of niet... dat boeit mij persoonlijk niet zo heel veel... Hoe komt het nou allemaal dat, dat, dat, die, dat die criminaliteit... onder Nederlanders van Marokkaans afkomst zo ontzettend veel hoger is... dan willekeurig welk. Zelfs als het is gecorrigeerd voor sociaal-economische ongelijkheid... Mm -hmm. is dat nog steeds zo. En jij weet misschien wel hoe dat komt. En misschien kun jij ons daar inzicht in geven. Nou, hoe het komt, daar kan ik mijn vinger ook niet op leggen. Want dan, als ik, dan had ik de oplossing. En dan zat ik waarschijnlijk niet hier, maar ergens nou, je anders. Je nou, kan een probleem benoemen... Uh, omdat je weet waar het vandaan komt zonder een oplossing. Bedoel, dat, dat doet de PvdA ja. toch ook al uh, tientallen jaren. Ja, okay. en, en dus? Nee, maar dus je, je hoeft niet per definitie een oplossing te hebben... om een probleem uh, in te zien. Nee, of je zou ook al kunnen zeggen, nou ja, ik weet misschien geen oplossing... maar ik weet wel een oorzaak. Dat zou ook wel iets zijn. Ja, oké. Okay. Maar de, de oorzaak, het is voor mij natuurlijk heel erg moeilijk, omdat uh, ik uit een, een, een milieu kom en, en een gezin kom waar we niks te maken hebben met criminaliteit. Nee. Criminaliteit gebeurt wel om ons heen. En wat je ziet is dat dat de, bij de basis ligt. Het ligt bij de opvoeding, de betrokkenheid van de ouders. Ga er eens wat dieper op in. Wat, wat, wat, hoe ontstaat zoiets? Ik denk, op een gegeven moment wordt, wordt, er gezellig, wordt een paar kinderen geboren... Ja, in het gezin gezellig. van onze twee Marokkaanse ouders. positieve ja. ouders die schattenbouwten. Ja. Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Waarom? En wat gebeurt er in die, in die opvoeding? Wat is daar ja, dan... Die, die opvoeding die is, met, met, als ik kan praten... over de eerste generatie uh, Marokkanen... die hier naartoe zijn gekomen. Dat zijn mm, ook mijn ja. ouders. Kijk, Dat is mijn referentiekader om te kunnen praten. Maar zeker het referentiekader. Um, die hebben altijd het, de gedachtegang gehad om terug te gaan. Om terug te gaan naar Marokko. Dus ja, die ja. kwamen hier om te werken. Daar zijn kinderen uh, uiteindelijk uit voortgekomen. Die kinderen die moesten naar school. Maar altijd met het, met het beeld van we gaan een keer terug. Dus het, de integratie hoefde in niet. Nederland hoefde niet. Je hoefde niet te investeren. Je hoefde niet te taal. investeren in school, in taal. Noem het maar op. Want we gingen toch een keer terug. Ja. Alleen de kinderen op straat, die hadden daar op een gegeven moment hun eigen gedachten over. Want je voelt je hier thuis, je hebt hier vriendjes, je hebt die vriendinnetjes. Het is niks anders dan te vergelijken met expat uh, Ja, maar tot zover nog helemaal geen probleem. Nee. kinderen vinden het hartstikke gezellig. in Ik vind het hartstikke van, leuk. Ik heb leuke vriendjes op school. Ja. Ik wil later ook gewoon, gewoon hier gaan ja. werken. En, ja. en, en, ik, en ik zit hier op school, dus ik, ik red me wel. Ja. Alleen die gekke oudjes thuis, die, die, die, die dromen nog steeds van het rif. Om terug te gaan, inderdaad. En dat Waar gaat het mis? dat is de eerste generatie. We zijn toch al bij de zesde? Nee. Dan begrijp de ik het nog niet. Dus die, bij de a, die ouders hebben die dan een hekel aan Nederland? Zeggen ze, nee, ik wil jou opvoeden in bepaalde waarden... die strikt Marokkaans zijn, want we gaan straks terug. Oh, en bots dat? Wat, wat gebeurt er precies? De, de, de twee culturen die botsen. Ja, dus thuis zitten vader, vader en moeder... De Marokkaanse die willen wat, cultuur. Wat, wat willen die. Die, ja, willen, die, willen, die willen dat die kinderen of mee teruggaan. Ja, maar, maar, of of ja. zich niet zodanig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dus er is een soort van. Er, er wordt getrokken aan die kinderen aan om die kinderen. te voldoen aan, aan iets wat ze dan kennelijk Marokkaans ja, maken. Maar en wat wacht is eventjes. dat? Daarmee zeg je. Want we hebben het over de criminaliteitscijfers. Dat als je dus houdt aan de Marokkaanse cultuur, dat je een vuile jatmaus bent. Nee, want daar hebben we het over. Het probleem nee, is dus... dat ze, ze, ze, ze houden gaan... zich niet met de Nederlandse cultuur bezig... maar met de Marokkaanse cultuur. Nee, nee dat doen het is die juist, ouders. Nee, dus dat is je ouders. Het, het, het, het is een discrepantie tussen Maar waar word je dan crimineel we... van, uiteindelijk? Ja, goede vraag. Wil ik ook waar weet. word je crimineel van? Nee, want van? Uh, hier over 65 aan, uh... procent... Dat is, niet, dat is niet één op de... het is gewoon echt gigantisch hoeveelheid. Oh, het is gigantisch inderdaad. En waar komt dat dan vandaan? Omdat die mensen tussen het wal en schip zitten en denken... nou ga ik oude vrouwtje beroven. Nee. Waar komt het dan vandaan? dat komt uit een... Het sociale milieu waar je vandaan komt. Ouders die op een gegeven moment geen geld hebben om te investeren in uh, school, in, in sport, in, in kleding. Eh, je moet niet vergeten dat de eerste generatie, eh, ondanks dat ze hier naartoe zijn gekomen en, en Nederland mee hebben geholpen op te bouwen, dat die op een gegeven moment zijn teruggevallen. Dat stond er al Nederland. Nee, en, en nadat uh, mijn vader hier naartoe was gekomen, die heeft uh, heel wat uh, betonplaten in, uh, in gebouwen geplaatst dus. Ja, nee begrijp ik wel. Maar, maar, maar de term maar, Nederland opbouwen, dat wordt vaak gerefereerd. opbouwen, ja. Ja, nee, nee maar ja. er wordt vaak gerefereerd naar de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze wel eens bij de politieke partijen. Ja, maar de allochtonen hebben Nederland helpen ja, opbouwen. En die kwamen al in de jaren zeventig. Toen was het al een tijdje aan de gang al. Ja, toen was het al een tijdje aan de gang. Ja. Maar hoe we er nu bij staan in 2013, daar hebben we onder nee, andere ook dat dat mijn ouders bijgedragen. Een steentje bijgedragen, 100%. Ja, zeker. Nee, dat zeker, dat is ook wel zo... nee maar meer helpen ja, opbouwen ja. lijkt net alsof je vanaf de Nee, nee, nee. Ik heb het niet over vanaf de eerste steen neerleggen en flat gebouwen. Nee, gewoon Dus Gebeurt er, de, de, we vallen terug, want we zijn niet meer nodig. We blijven hier plakken in Nederland. We raken, weet je, nou ja, financieel al. Op, financieel, eh, ga, ga, dat, dat, in, is, dat is het ook. Dus het is een sociaal-economisch ding. Ja. ik Zeg jij van nou, de, de, de, ja, we, mijn ouders hadden niks te bieden. Nou, heb jij ja, toevallig goede ouders die je nood gezien? van. Wel. Maar de andere ouders van joh, ga daar maar iemand. als je, Hoezo wil je, wil je, wil je spel goed? Beroof dan maar iemand. Want nee, nee, maar die tijd. ouders zeggen dat niet. What het said? gaat erom dat, dat die, die jongeren die leveren voor een groot gedeelte op straat. Want thuis is niks. Is het ook niet altijd feest? Die jongens, en dan spreken we over een grote groep jongens, er zitten natuurlijk ook meiden tussen, maar een grote groep jongens die op straat leven. En het straatleven ja, is hard. Of je doet mee, of je doet niet mee. Ja, en als je een, een geld kan verdienen op straat, terwijl je thuis weet dat ze jou dat niet kunnen geven, ja, dan ga je daarin mee. Nou, je hebt ook nog zoiets als uh, uh, dat doe ik niet. Ja, dat ik had vroeger bijvoorbeeld, als, uh, ja. ik kom uh, ook uit een goed nest. Alleen mijn ouders hadden het principe, werken doe je, dan krijg je geld. Dus ja. voor ons krijg je geld. Ons ja. geld is ons bij geld. Ons geld ja. ook. Dus ik moest gewoon om mijn elfde voor een piekje per uur bij mijn vader gaan werken. Nee. Dat soort en als ik dan geen geld had, dan had ik geen geld. Nee. En dan had een vriendje wel, ging erin wat doen. Het is nog nooit, nog nooit in me opgekomen om te denken, nou dan pomp ik een 85 neer en dan neem ik een tasje mee. Ja. Dus, dus ik vind het, het sociaal-economisch verhaal, begrijp ik wel, maar ik vind het ook wel heel makkelijk. Ja. Want het is niet per definitie als, als je zegt, nou, ja, ik wil ook wel timmerlens, ah dan ga ik even waarom, de veeboven vallen. Maar waarom, waarom is die, is die, is die want ik, ik neem aan, dat moet haast wel, dat niet alle Marokkaanse ouders inderdaad zeggen van jongen, lieve nee. jongen, jij maar lekker mensen bewoorden. Nee, dus waar is dan... Nou, niet één waarschijnlijk. Niet één. Nee, dus, dus, dus, dus, dus kennelijk hebben die, die lieve ouders dan op een gegeven moment gewoon geen zak meer te vertellen over die nee, kinderen. Nee, maar die hebben op een gegeven moment geen controle meer over hun kinderen. Maar komt het ook omdat ze niet geïnteresseerd zijn? Voor een groot gedeelte wat? kan dat kan dat inderdaad kloppen. Maar daar That's komt weer terug op, op een stukje opvoeding. Ja, want wat ik dan gek vind, hè, dat is bijvoorbeeld als je de tweede of derde generatie bent. Yeah. Um... Ik, ik heb er ontzettend hekel aan als, als, uh, dan als een soort en dat zegt, Bijvoorbeeld het PvdA. Die zegt, ja, je mag ze niet tweedrangs burger maken. Maar ze doen niets anders dan deze mensen behandelen als een soort... Ja, die kunnen ja zo er, voelt het ook. Een soort dieren, die kunnen er ook niet helemaal nee, aan nee. doen, hè? Nee. Ja, ze kunnen ook niet nee. doen. nou Ik wil jullie gewoon uh, iedereen uh, in Nederland vol in de ogen kijken. Je bent een mens en je deugt wel, je deugt niet. Ja. Je kan niet of je kan niks. Nee. Maak me geen hol uit waar je vandaan komt. Ja. Dan denk ik... Als ik hier naar nou de tweede generatie ouder ben mm. en ik zie mijn zoontje van 13. En die pratzal, die dan denk ik. Hé, hey, wat ben ik een ja, slechte normaal. ouder? Ja. Want dat Joch is geboren in een land. En die spreekt zijn moerstaal niet. Want nee. hier geboren is je moerstaal Nederland. Ja, dan ben je een waardeloze ouder. Dat je kind dus de mogelijkheid op een toekomst in het land waarin geboren is... want er gaat niet meer terug naar de... Ben nee. die ontneem je hem. Ja. En het zijn er niet één. het zijn honderdduizend. Ja. Hoe kan het zo zijn dat je kind al in de knop de toekomst afneemt... door hem niet eens... Kijk, als je zelf die taal niet spreekt, begrijp ik al. Maar zeg ja. gewoon, je gaat godverdomme naar school klootzen. En ik wil dat je gewoon normaal gaat praten. Ja. En dan ga je maar een keer met zo'n zo, zo, zo, zo, zo kaaskop op. En dan kan je misschien een beetje wat van die. Maar hoe zit het dan dat dat, dan, dan dat er niet in zit? Zeg maar, ik zeg niet dat jij de uh, nee, nee, godselmachtige nee, nee, nee. bent die nee, alles weet. Nee, maar hoe zit waar? het er in dat je... Dat, dat ze zelfs in de opvoeding, dat ze denken, nou, dan leer die taal niet van het land waar je woont. Ik vind dat kindermishandeling erger dan dat joch wat alleen maar rauw moet vreten. Nee, maar die moet dan rauw vreten. Maar, maar, maar, nee, maar je leert gewoon niet communiceren in het land waar je woont. Dat is toch erg? Klopt. Waar komt dat vandaan? Ja, geen flauw idee waar dat vandaan komt. Ik snap het namelijk ook niet. Ik irriteer me er ook mateloos aan. Nederland geeft je zoveel kansen. Grijp die kansen. Ja, je hoeft maar je school af te maken. Je, je hoeft bent je klaar. school af te maken en je bent klaar. Je zijn we, nog... maar... we zijn hier zeker nog niet klaar over. We gaan oh, even we gaan er zo over een na, beetje verder praten. We zo verder praten. Na, we na, naar het hoogtepunt van, God, van, van, God. van het. Van, van, ja, jongens, het is niet anders. Maar ook Marokkanen mogen gewoon bellen om mee te doen met het kustspel, Want zo zijn we ook weer. Ja, hoor. En het echte Jan-t-shirt staat namelijk: iedereen even leuk. Een Jan. Quote: Drie. Ja, ja. Het wordt een warme show. Nee, ik voelt nou, toch het het nou wat warms, hè? Nou, nou, nou, nou. Want dit t-shirt dames heren... past ons asters. allemaal, allemaal. Juist. Ik zal het je even uitleggen. Uh, waarschijnlijk ken je het al. Het is het vreselijke kutspel. Maar uh, ja, er maar één uit. Ik leg er nog één keer uit. In de citaat dat je straks hoort, zit, uh, daar zitten dus drie nieuwe in verborgen. Dat heeft de Kabouter leuk in elkaar geknipt en geplakt. En welke drie is natuurlijk de vraag? En als je het weet, wel nooit ja. En als je het kent, en dan ben je de enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, echte Janne t-shirt. En uh, het zal wel weer. Uh, ja, slecht zijn, maar, maar ja goed, laten we het doen. Laten we doen. Ja. In Parijs wordt op dit moment een grote betoging gehouden tegen ja. het homohuwelijk. Het is op zich niet zo bijzonder, maar zo erg was het er nog nooit. De herdenking wordt bijgewoond door nabestaanden van de slachtoffers. Maar die eerste die is gewoon letterlijk voorgelezen. Nee, maar het is, dit, is, uh... dit is... Normaal gesproken zit er wel iets van een element van spanning. Ja, ja, maar dit is bedroevend. Dit is echt meer dan bedroevend slecht. Het eerste nieuwtje was gewoon helemaal volledig nieuws. Waar zijn nieuws? iemand jarig in je familie dat je... Dat je Hij, uh, dat, dat, dat je van die sociale werkplaats keek uh, moest opnassen, of niet? Nee, hij, daar staat, Hij leest letterlijk voor wat hier staat, ongeveer. Nee, maar het is dus, het is dus uh, inspiratieloos, ja, makkelij inspiratieloos, makkelijk lui werk. Oh, trouwens, wist je dat en, ik en... voor de week de, de, de ware identiteit van de boshomo's uh, te weten ben gekomen? Oh god, wat interessant. Leuk om maar over, over één over twee even over te hebben. Ja. jongen. Jonge. Hé, hey, kapotter. Heb jij eigenlijk de normale taal wel geleerd? Ook niet, hè? Goed, in ieder geval. Uh, oh, we hebben bellers. Ik, ik weet al lang niet meer waar het spel af gaat. Jan, kan jij dit afhandelen? Ik, ja, natuurlijk. Ik Richard, wel, ik ben je wel een beetje ziek, hoor? Ja, hallo. Richard hier. Hey, hi, ja, Richard. Richard, Richard hey, hey, Richard. Hallo. Hey, hoi, hoi. Uh, mijn naam is Richard Koning. Ik ben, uh, inderdaad. Bos homo inderdaad. bos homo. zie je al? Ik, ik, ik begin er niet van niks over. Ik werk bij Werk FM, bij jou. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja ik Heelig. heb alle drie de antwoorden trouwens. Nou, kom maar op. Maar vo voordat ik ze geef, nee. wil ik wel nog even een keer herhalen dat ik boshomo ben. Ja. ja. dat lijkt me volledig. Ik, ik ben een broertje van Niels Kroning. Jezus. En ik zal, ik zal branden in de hel. Nou, dat, ja, dat, dat is prima, maar geef antwoorden, ja, anders maar, drukken we hier kunnen, kunnen we gewoon ja, verder oké, oké. Even opschieten. Okay, nou. Nou, zoals je zei, de eerste was al letterlijk voorgelezen. Ja, precies. Ja. dus die kunnen we ook goed. Ja, goed Ja, de tweede gaat over, over Frankrijk toch? ja dat was de eerste dat was de eerste dat was oh, oh, de eerste dat was de eerste dat was de eerste dat is Niels, eerste dat was de eerste dat was de eerste dat was Paul, eerste dat was de eerste Paul, was <laughs> Ik zou dat nog één keer kunnen horen? Ja, natuurlijk Ga je allemaal horen, die troep. In Parijs wordt op dit moment een grote betoging gehouden tegen het homohuwelijk. Joh, tegen het homohuwelijk. Op zich niet zo bijzonder, nee, maar bijzonder. zo erg was het er nog nooit. Nee. De herdenking wordt bijgewoond door de nabestaanden van slachtoffers, slachtoffers. Ja. Ja. Dus dat is twee. En... Hé, hey. ben, ben je de derde vergeten? Nee, die is er zit tussenin? er tussenin. Dat, dat was, dit, was ja, die, dit het zo erg is geworden. Ja, dat weet niemand. Paul, weet je het of niet? Ja, dat is de herdenking van de ongevallen... Ja, goed. Boot, ja. En dan hebben we nog een derde... Eh, uh, dat was Kenkie. God zeg dit. Uh, nee, we gaan even door God, met Jozefien, het is, het is sorry Paul. Echt zonder, Jozefien, yeah. ben je daar? Jozefien. Hé, hey, was... weet je wie Jozefien is? Dat is de vrouw van Joop van Zijl. Ja, hallo Jan. Hoe is het, Joop? Nou, maar dat is gezellig. dat ja. u daar weer is? Dat is leuk. Dat is lang geleden. Dat ja, zijn jouw foto's. kijken, die ligt naast mijn bed. Ja, er doen wel meer vrouwen. Er is niks aan de hand, hoor. Dat is doodnormaal. Ik heb een mooie foto in het klooskrant. Dat dacht ik ja, wel halen, zeg. Ja, als ik... Hé, hey, hoe is het met Joop? Hartstikke goed. Lekker slapen, Lekke slapen Ja. Ja, die slaapt natuurlijk weer. Geef hem even een poort, dat is ja. wel leuk. Ja, maak hem even. Heb je de antwoorden, Josephine? Ja, ja ik dacht dat dit de homomars naar Parijs was. Ja. En de herdenking van die ja. boot ja. die door die achterlijke ja. kapitein... Ja, precies. ja. ja. Mooi. En de peking. natuurlijk wordt het goed, zeg. Josephine, de Ongelooflijk. shirt komt uit. Waar ben je toch een, een kanjer hè? geef Joop een dikke, dikke, ja. dikke zoen van, hè? Ja, en blijf Op blijf bang, even hangen, want je krijgt alweer een mooi t-shirt van. Hartstikke ja. nee. goed. Nee, nee, ik ben verhuisd, dus ik moet de kabouten. Ik woon weer ja. in Amsterdam. Nee. Oh, wat gezellig, oh, wat gezellig. Nou, nou, met Joop in Amsterdam. Nou, dan krijg je de kabouter aan de lijn. Oh, hartstikke. Ja, Jozefine, de groetjes aan joop, hè? Ja zal ik doen? Dag! Ja, dag! Ja, Jook wist toch leuk. Wat is dit? Oh, ja, dat weet ik. Dit is uh, Paul Elstak. Nou, en? Dat weet ik veel. Ja, we hebben gebouwd. Wat is die nou weer voor Hij heeft ja, wel lekker zijn dag en die vind ik al gehandicapt. Ik de <middels> a bird flying away. flying away and then I hope to see your smile Ik wil graag mijn welgemene excuus aanbieden voor deze vreselijke plaat. Uh, voor alle mensen die weg zijn geschept. Groot en groot gelijk. Ja, het spijt me. Ja, nee, echt. Ja, nee absoluut. Uh, gelukkig... Uh, Wat gelukkig, slecht? Ja. ja, nee. Gelukkig... Ja, weet je? Uh, in, Laat ik zo zeggen, in de tijd was het goed. Nou, nee hoor, ook niet. Ook niet, nee. Nee, nee dat is altijd al kut. Goed, Mark Putto, je weet wel, heeft onlangs de scheiding van Jan Roos... en de nieuwe bestseller van mijzelf voorspeld. Hij had ook het uh, bijna einde van Jan Roos, had hij gemist, qua ja. voorspelling. Ja, dus dat was niet zo'n goede beurt. <laughs> nee. Al met al denken we dat onze goeroe zich beter bij het voorspellen... van de Elfsteen kan houden, Jan. Pak hem maar op. Uh, onze vriend van de show, het beest van het weer, onze goeroe, onze allesmeter. Mark Putto, hele goede nacht. Mark! Goedenavond, Jan. Dag, Jan. En Mark. Putto! <laughs> Ga je lekker, Jan? Mark? Ik ben Jan. Hij ja, nee, ik zei het ook tegen jou. Mark. Mark, jij gaat lekker, Jan. En jou? Ja, nee. Ja, joh, je best uh, uh, lekker weekend gehad, jongen. Uh, ja. Ik zal ah, je mooi. iets vertellen. Ik zit, oh. ik zit op dit moment te kijken naar... Uh, het is een beetje anti-reclame misschien. Ik bedoel, ik hoop niet dat iedereen gaat uh, televisie kijken... naar een historische wedstrijd van, uh, van de Australian Open tussen Nadal en uh, Djokovic. Nou, dat is wel We dat zijn vrij een half nieuws. uur op de baan op dit moment. Op dit moment begrijp ik niet helemaal waarom je, waarom je jou bellen dan. Nee, begrijp ik ook. Zullen we maar snel neerleggen dan? Nee, dan? nee maar uh, Laten we het over Mark, weer Mark. hebben. Mark. Het is koud. Komt hij ja, in de Oost-Dedentocht? Nou, dat is een beetje een bekende wegvaar. Ik heb gezegd dat hij nooit komt. Dus ja, dit, al al al, al, al, niet. dit is anders moeten we... Ja, door... we ik we, wilde eigenlijk u te vragen, als ik het even weet... Maar, maar, hoceer, op, of de gauw blijft hangen. Het is de een beetje koud. Het is al min 6. Gaan we nog een schaalsdingetje krijgen op de Ankerveesplas? Kijk een Ja, het ziet er wel heel koud uit, kan ik vertellen. Ja, het ziet er koud uit. Min 30 in de binnenlanden. Wennen. Ja, je had het over min 6, Jan. Eh, ja, maar... het, het is op dit moment al in het uh, land zitten met min 8 uh, aan Scherf. de grond op je... de, uh, het noordoosten van het land. Dus nee, het, je... het er wordt steeds kouder. Ja, dat is waar. Hoe kan een, dat nou? We kunnen eens een periode met langdurige koude kunnen krijgen. Oh. Dat, uh, dat kan. En, en hoe lang uh, zie jij die lange periode dan? Nou, in ieder geval tot en met het volgende, tot en met het volgende weekend. En ik kan nu alvast verklappen, hè, dan moet je maar even noteren, dat ja. het aanstaande weekend... Aanstaande en het weekend. het is gewoon een leuk gegeven. Leuk gegeven, ja. Dat, uh, dat we een grandioos schaatsweekend uh, op grote schaal kunnen beleven. Dus iedereen kan lekker de ijs op. Ja, kabouters, uh, gooi me maar in hoor. Ja. Spoep, hè? Spoep, me nou. Dames en heren, jongens, en meisjes, zegt die aan luisteraars. Het is niet te geloven, onze weer gehoord, onze weer gehoord. Put overspelt volgend weekend een fantastisch. Wat zijn die nou leuk? Nee, scha wat scha schaatsweer? Wat, nee, maar je zei iets specifieks. Uh, wat, wat voor schaatsweekend wordt het een? Nou, Zo. een grandioos. Oh grandiose ja, ja, nog één keer. Ja. Een grandioos schaatsweekend. Oh, even wachten. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars... het is niet te geloven, maar volgende week uh, wordt... Uh, weekend wordt... Godverdomme, ik. Nog één keertje, nog één keertje. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars... het is niet te geloven, maar onze weergod, onze weer, Mark Mark Putto voorspelt dat volgende week... een grandioze ijsweekend wordt. Met, met veel schaatsen en veel vertier en koekensopie. Juist. Nou, ja. Mark, dat is leuk nieuws, zeg. He, verdikken me nog toe. Ik twijfel er al een beetje aan, hoor. Hé, hey, en tegelijkertijd erg heen Australië... Wat is er in Australië? Jongen, het is daar 56 graden. Ze hebben een ja. nieuw kleurtje op de weerkaart moeten uitvinden... om die hitte aan te geven op de weerkraart s'nachts. nachts. Ja, maar het is toch heel normaal dat het in Australië warm is als het koud is? Nee, nee kijk, het, het oh. inderdaad is inderdaad 50 plus. Hè, en die uh, ja. in Australië is uitzonderlijk warm. Kijk, en die warmte oh. houdt zichzelf ook in stand. Hè. Dat heb je ook uh, bijvoorbeeld uh, gezien in de Verenigde Staten het afgelopen uh, zomerseizoen En natuurlijk niet te vergeten in Rusland, die zomer van een paar jaar geleden... Nou. Kijk, als het nou zo ontzettend heet is, die grond die droogt helemaal uit. Dus dat betekent dat het, ja, die warmte zichzelf als het ware in stand houdt. Kijk, ja, ja. Terug, de zon die heel de zon vlak, zon vlak, vlak, het ja, vlak. En als al het vocht eruit is, he, dan hoeft die, die, zo, uh, die zonnewarmte niet meer gebruikt te worden. Nee, dat zie je vaak ook. Waar uh, is voor, dit armageddon? De damping van het uh, areaal. Ah, zie je toch wel vaak als je dan ziet dat al dat vocht eruit is, dat, dat, dat, dat, dat het dan droog is. Jan, ik ben ja. bang, ik wil even van Mark weten, is dit, uh, is, dit, uh, is dit zo erg dat we moeten vrezen voor het einde van de wereld, Mark? En ik heb ook gehoord dat als het dan brandt, als er een vuur is, dat het dan weer warm wordt, heter. Dan, ja. Dat er geen vuur is. verzengend heet dat. Uh, dat zijn de dingen waar we het voor doen. Uh, en zandstormen hebben ze ook, hè, Moi. dat is niet leuk. Nee, maar goed, die hitte gaat natuurlijk op een gegeven moment wel uh, oh, dan verdwijnen. Oh ja, die gaat en verdwijnen uiteindelijk, ja. Ik heb nog even één berichtje, dat mag toch wel. Lukken. Ja, waarom niet, joh. Hé, hey, trouwens, hoe oh, heet die goos? Ook weer van de Geekrant van vroeger, Weet je nog? Is dat Henk Krol? Ja, ja shit. Ik zat met Timo Veef. Want ik wilde heel grappig doen. Maar ik maar... Ik ben, want het is 50 plus in Australië, dat zei ja. hij. En ik dacht de hele tijd, God, Maar hij heet die man nou Henk Timo Veef? Maar die heet Henk Krol. Ja. Dus ik heb een hele leuke grap. Eh, dat niet kan. Ja, dat lukte dus niet. Met Mark, ga maar verder met je nieuws, hoor. Ja, Oké, okay, goed. We hebben wel een hele leuke grap gemist, maar het is niet anders. Natuurlijk. Ja, nee, maar begrijp je, 50 plus. Ja, ik waar niet. Ja, hoor. Ik ja, ja, dacht wel dat. dat je daar, daar uh, over doorging, goed. Nee. Even één ding nog. Eén dat ding is, nog, mooi. Echt. Echt idioteriet en top. Ik las op teletekst, pagina 122. En op ja. teletekst had ja, de dat... moet je nagaan, de ANWB... Mm. die verwacht voor morgenochtend ja. 1100 extra okay. pechgevallen. Ja, pechgevallen. En door de vorst. Maar weet je hoeveel het <laughs> gaat vriezen gemiddeld in Nederland? Min 2, min 3. Dat is toch dat is waanzinnig, dit. Dus, maar dus, eigenlijk zeg je, dit is een soort weeralarm van de A&WB. Ja, Terwijl is, het twee graden nee, gaat vriezen. Pechalarm. Ja, het ja, is een pechalarm. Maar goed, la, laten we eerlijk zijn. De inflatie van de vorst, om het zo te noemen. Inflatie is inflatie de Laten we eerlijk zijn. Nee, en ja, daarom is, bel je Mark ja, Putto. Ja, inflatie ja, van de vorst. Ja. Ja. Nou, je hebt voor de weggebruikers, vorige ochtend geen enkel probleem. Nee. Start in het hok, vol gas en planken erbij want anders staan, staan we allemaal weer vast en niks geen 1100 per geval. Ah, even allemaal like... ons in bankmakerij van die club van Guido van Woerkom. Mark Butto heeft gezegd niks aan de hand. En als Mark het zegt, dan is het dan zo. Dat is het waar. Mark. Hey, ja. Ik ik vind je een uh, topper. Mag ik dat uh, mag ook wel keer gezegd worden. Ja, dankjewel. Het is hartstikke goed. Maar ik mag afsluiten met uh, Nou, ik dacht dat je dat net gedaan had met, met dat eh. Uh, of niet? Ja. Oh ja, me een happy punt, ending hoor. Mark. Uh, maar sluit me af met dat puntje. Oké, goed, ga ik afsluiten. Nou. Mooi. je. Nee, nee, luister, luister nog heel even. Ja, natuurlijk nog heel eventjes. Uh, maandag, dinsdag bakken met sneeuw, met name in het uh, zuidwesten van het land, ook in België. Zo. Uh, dan moeten we denken aan 10, 20 centimeter sneeuw. En 20 centimeter gaat er, sneeuw in strenge vorst overheen met uh, min 12 tot nou, min 17. Dan gaat ze wel Zo, de winter dat, uh, dat is een beetje het beeld eigenlijk voor, uh, voor tot midden volgende week. En dat kan niemand uh, bevroeden op dit moment. Maar Mark Leeuwen. In februari ook. Ja, ja, je bent al gezegd, jongen. Hey, hartstikke goed, okay. het wordt eigenlijk winter. En uh, dat uh, zie je wel vaker in de winter. Maar ja, toch, ontzettend bedankt. Nee, maar ik vind het toch leuk. Nee, maar, ja, maar kijk, ja. we, zitten natuurlijk nee. Wel, nee, we zijn ja. in een land terechtgekomen... dat we aandacht besteden als er winter weer is in de winter. En dat is gek. Nee, begrijp ik dat als in juni ja. er sneeuw valt... dat Mark Peuter zegt, dat is heel raar... Er valt sneeuw. Oh, ja, maar, maar Mark, Mark doet het doe, doe, doe niet voor een beetje sneeuw, 20 Twintig centimeter sneeuw, Jan. Ah, joh. Niet zoals de vorige nee, keer het Mark bent. het voorspelde... dat ik bij jou kan eten, weet je, wat er 1 millimeter sneeuw lag. Eén spekbal, Spekman sneeuw is het. Ja. Ja, ja, ja, ja. Er is een, iemand, snap dat niet. Hé, hey, Mark, dankjewel. Vrijf ja. je al te slapen. Ja. Zo, goed. En, oh, no, nee, nee, nou. nou Mark, dat was was hartelijk was dat. Ja, hou jij even schaatsen, eigenlijk? Ja, ik vind het erg leuk. Ik kan het alleen niet. Nou. Dus ik vind het leuk om naar te kijken... Vind je dat leuk om naar te kijken? Leuk ja, ik vind het leuk, leuk dat je goed geïntegreerd bent. Of het kaars ja. Leuk. Ja. Maar ik vind ben leuk. Dat je schaatsen kijken gelukt. leuk vindt, is echt gelul, hoor. Dat vind je oh, toch niet zo. leuk? Ja, vind, je, vind je kaarsmeisjes ook leuk dan? Vrouw Antje en zo, dat is toch ook aan? Nee, maar het schaatsen, dat is toch wel het Nederlandse trots? En het, uh, als we iedereen in Wist moeten geloven, dan uh, moet het een Olympische sport worden. Dus, schaatsen? Ja. Nou, dat vind ik wel een goed idee. Om schaatsen in Olympische. Ja, nee, misschien moet de schaatsen wel een keer Laten een Olympische sport is. worden. Misschien moeten we een Schaatsen een ja. Olympische ja. sport raken. Het is toch niet te geloven. Je hebt zo'n vrouw in de studio. En wat zegt ze? Schaatsen moet een Olympische sport worden. Ja. En ik vind dat je gelijk hebt ook. Laten we dat doen. Nee, ik verzin dat, het niet hoor. Nee, dat is al, is, al heel lang van, zo. is al bijna een paar honderd jaar zo. Nee, nee, nee, nee maar zij heeft, toch, zij heeft toch een brief geschreven naar die Italiaan van de Huppelpupp Bond. En die heeft haar toch afge. Hij is toch heel bot tegen haar geweest en gezegd: van... Ik praat niet met sporters. Nee, dat is waar. Ja. De baas van de Internationale Schaatsunie. Ja, maar, maar schaatsen is wel een Olympische sport. Ja. Al een tijdje. Daar winnen we altijd medailles. Ja, nee, oké, okay, dat snap ik. Misschien maar, bij de zomerspelen dan? Bij de zomerspelen misschien. Of de Paralympics. Nee, veel. Oh, <laughs> we knippen dit er wel even uit, want dit, dit, dit is een beetje een We zoeken het uit, lieve luisteraar. Ah, nee, ja, nog. Ik ga er nu mee beginnen als Jan ondertussen even doorgaat. Ja, na nou de ja. Turken zijn de Marokkaanse Nederlanders van de niet-westers-alftonen... ...het slecht geïntegreerd, maar niet deze onze schaatskijkende vrouw die we hier zit. Behalve financieel, want onze uitkeringsstelsel kent voor hen weinig geheimen. Liefst een kwart van de Marokkaanse Nederlanders, die leeft dus van een uitkering. En niet alleen in Marokko, maar ook hier. En wederom wenden we ons naar de duiding van onze Marokkaanse orakel van, van vanavond. Shalia, Majude. Doe ik het alweer. Fantastisch. Majoud zei je weer, hè? Ja. ja. Hey, uh, uh, uh, uh, vaak als je dan uh, zegt uh, uh, over die criminaliteit, mm -hmm. zeg je, uh, godverdikkie, 65% van de jongeren, dat is gigantisch. En dan zijn er dan, dat zijn Nederlanders overigens, die dat altijd zeggen, ja, <laughs> dat is kleine criminaliteit, maar, uh, zeg maar, uh, financiële, uh, witte boordencriminaliteit, ja. geld waarsluizen, ja, dat doen de blanken. Ja. Ja, dat is dus ook niet zo. Misschien nee, nog, ook een grote misdaad uit de, de, de, de, de, de bankroven en, en drugs en shit... is echt bevorderd. Tegenwoordig echt ook je eigen criminele groepen... en een echt hoge, hoge eredivisie met Klasnikovs en shit. Het, het gaat goed, wat dat betreft. Qua integratie. Maar laten ja. we het even over integratie hebben. Ja. Uh, is die mislukt bij... Nou bij jou niet, hoor. Maar is die over het algemeen mislukt bij de Marokkaan? De Marokkaanse Nederlander? Ja, dat bedoel ik toch. Ja, nee, dat zeg je niet. Nee, dat is je waar ook. Ja, ik zei het niet, maar... Ja, In de geest van het gesprek, ja, dat is wel duidelijk. Ja, nee, precies. Wil ja, ja. jij Marokkaanse Nederlander genoemd worden? Of gewoon Nederlander? Nederlander. Met Marokkaanse roots. Met mar Marokkaanse roots, roots inderdaad. Ja, dat is daar. ja, ik vind Marokkaanse Nederlander ook raar. Ja. Met een Nederlander, toch? Je bent gewoon een Nederlander. Hey, maar dat eh, gewoon is niet meer gewoon. Nee. nee. Maar dat komt door? Door hoe, uh, hoe uh, wij... Uh, ja, vertegenwoordigd zijn in, uh, in, de, in de media, in, uh, de, in van alles. Criminaliteit ook. Juist doordat die criminaliteit zo hoog is onder Marokkanen... Ja. Ja, komt de rest ook in een slechte Dus terecht. die stortvloed van negativiteit in, zonder de media te schuld geven... Nee, dat nee. soort lulkoek, geloof ja. je niet? Dat weet ik nou ja. al. Uh, dat zorgt ervoor dat, dat de integratie over de hele lengte niet goed lukt... omdat je per definitie wordt aangestaard als een van die groep die niet ja. wil deugen. Ja, ja lekker. Maar, vind ik wel een beetje moeilijk hoor. Oh, sorry, ik even ja, dus doormaken dat, dat het, is, het is natuurlijk een heel langdurig proces geweest ja. waar al dat dit al die de, de do, do, speelt er zeker 15 jaar in een redelijk uh, dat het redelijk duidelijk is dat, dat zich dat aftekent. En het wordt steeds erger. En nou alle ja, andere, allerlei andere <lacht> dingen worden opvormingen. Maar zelfs het de, de, de, de lagere schoolscore. Marokkaanse meisjes, de laagste CITO-score. Nou, dat hoeft toch echt niet meer. Uh, 30 jaar nee. na de eerste generatie. Klopt. Dus ja, ik voel wel iets in wat je zegt. dat het elkaar natuurlijk niet echt heel positief beïnvloedt. Het nee. maakt het niet een populairder bevolkingsgroep. door al die negativiteit. Ja. Maar nergens staat geschreven dat je je daardoor hoeft te laten weerhouden... om nee. zelf te presteren. Nee. En dat mis ik, dat punt. Waar, waarom zou je nou als Marokkaans meisje <gül> van vier... of, of uh, niet gewoon met, met, je, met, je, met je vriendjes op school doen? Dat, dat kan toch? Nou ja, dat komt natuurlijk uh, met die ouders. Die ouders die zijn dus minstens tweede generatie. Dat, ja. dat, dat maak je me niet wijs. Dus die, ja, die gaan niet meer weg. Nee, die gaan niet meer weg. Ze zijn gewoon weg. Nederlanders, dus die, zoals die Salia hier. zegt. Ja. En die, die, die, die blijven hier. En dat, gaat, dat komt dus nooit meer goed. Nou, niet meer met de, met de huidige generatie. Maar die generatie, die, die, die kinderen van vier... Die, die zitten ook al onder in de score. En wordt een, dat taalprobleem zit er nu ook al in. Dus dat komt ook niet goed. Nee. Maar wanneer komt het goed? Ja, ik denk dat je een aantal generaties verder moet gaan uh, oh, voor Hoeveel aflachten? denk je? Ja, Drie, Maar behalve tijd. Wat moet er nou daadwerkelijk binnen die, binnen die groep... Of, of misschien wel in de contacten tussen... De blanke autochtone Nederland en die groep... Mm -hmm. gaan gebeuren voordat dat keert. Er zit toch ergens... dan moet er toch iets zitten van... Ja, ja, ik denk, ik zou toch, het zou toch verdomme mijn eer... het gaat altijd over eer. Hè? Nou, het zou mijn eer toch verdomme te na zijn... als mijn kinderen niet een behoorlijke toekomst konden opbouwen in dit land. Dat zou toch werkelijk. Dat, dat moet toch de minste ambitie zijn die je hebt. Ja, maar dat, ik dat, heb een klote uh, leven gehad, nou maar dat gaat ja, mijn kind zeker ja, niet. gebeuren. dat gaat mijn kind zeker niet gebeuren. Maar er wordt ook heel makkelijk gedaan over het feit van, God, het is Nederland. Dus het komt wel goed. Het, ze komen goed terecht. School of geen school. Nogmaals, ik zeg niet dat, dat ik daar zo over denk. Nee. Uh, er zijn <tus> duizenden met mij die er niet zo over denken. Alleen het gros heeft gewoon heel veel moeite met. Um, te accepteren dat we hier nou eenmaal leven... en dat je je moet aanpassen in de samenleving die Nederland heet. Waarom ja, we gaan die, dat is dat dan eigenlijk zo erg aan? Ja, waar, waar, waarom ja, is... heeft het gros zo'n hekel aan ons? Nou, het is niet een hekel aan ons. Nou, aan Nederland en de Nederlandse samenleving. Het is een, een, en een, en is, is een wisselwerking. Ja, Omdat bent, wij een hekel aan Hulli ja, hebben, hebben Hulli een, een hulie hekel aan hulie, ons. Ja. Het is, is het. het is ja nogmaals zoals ik al eerder heb geroepen, het is een wijzijverhaal. Mm -hmm. Ja, jij zegt dat wijzijverhaal, dat is van culturele aard, zegt ja, ook. En dat ik, maar, maar goed, ik, heb, ik krijg het nog steeds in dit gesprek wat ja. wordt overigens heel gezellig, vind... Maar mm -hmm. het, het, ik heb nog steeds geen hendel op. Wat is dan precies dat cultuurverschil? Ja, behalve dat je nu zegt van, nou, als we niks hoeven te doen, dan doen we liever niks. Dat, dat het grosse zo waarschijnlijk <laughs> denken. Nou, dat, dat, dat vind ik geen cultuur. Als je, de, de, de, de, wat, nee, wat, dat noemen we wel nee. luiheid. Ja. ja. Want, ja, wat, is dan, wat, wat voor culturele verschillen liggen er dan? Vinden ze onze gewoontes slecht? Of, of is het een samenleving waar je nou, geen deel van hebt? één ding en... hebben ze wel gelijk in. Hoor. We, we hebben wel een kutklimaat hier. Nee, Dat weer. is waar. Ja. Maar dan kun je, dat is toch nee, geen dan cultuur. Moet je, dan moet je, maar dat heeft inderdaad niks met cultuur te maken. Als je weer je niet aanstaat, dan ga je weg. Nee, maar ik denk als je op het zandpot uh, bij, bij een dorpje Marrakesh. dat je kansen mm. op een zeg maar, geslaagde toekomst kleiner is ja. dan hier. Want wij uh, zijn gek op, op mensen vertroetelen en een goede toekomst ja. wensen. En, en, en als je dan iets kan als Marokkaan, dan krijg je gelijk een goede positie. Want dat vinden we hartstikke leuk om zo'n typeje erbij ook bij te hebben. Zo werkt het wel in Nederland. Ja. Dus dan, uh, die, die kansen worden geboden. En er, weet je, er zijn heel veel types die het over discriminatie en racisme Dat is allemaal mm -hmm. hartstikke leuk. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon leuk. Ook als je je best doet, is er niks aan de hand. Ja, maar, maar daar ligt het hem in. Maar Nederland, doen ze dan niet de Nederland vertroetelt. Waarom zou ik moeten gaan werken als ik toch een uitkering krijg? Waarom zou, zou ik naar school moeten als er toch niemand controleert... of ik wel of niet naar school ga? Ik, Nederland ja. verzorgt je van, vanaf het moment dat je geboren bent tot, tot, tot aan je graf. Alleen daartussenin, ja, het wordt je gewoon heel makkelijk gemaakt... Deze was zo, ja, maar, is dat... maar ik ben grootgebracht om uh, hard te werken voor ja. mijn geld. Ja, ja, dat, ook... Dus dat culturele... is nooit in me opgekomen nee, om dan nee. te denken... als ik, als ik nee. om mijn nest blijf liggen, krijg ik ja. ook geld. Maar Dus maar... jij zegt eigenlijk dat het cultureel acceptabel is in die gemeenschap... Uh, dat, dat, je, dat, je, dat je er zo over denkt. Dat je denkt, nou, als ik niks hoef te doen, dan... Uh, ik krijg, krijg het toch over. Het, het, het, het, Wat het is, grote gedeelte is wel van, joh, uh, waarom? Ah? Waarom zou ik moeten gaan werken? Maar overigens, Nederlanders... De autochtoon zegt dat tegenwoordig toch ook. Waarom zou ik mijn nest nog uit moeten komen... terwijl al die bezuinigingen en ik werk Ja, maar keihard, dat is wel, dat is, dat is zeg maar wel het afval van Nederland. Dat zijn ja, de tokkies. Nou ja. En dat vinden wij. Dus hè, Dat zijn wij als je, ja. Zeggen, ja, van Dat is een volk. Die moeten van de bank getrapt worden. Ja. En, en gaan papier prikken. ik vind dat, dat iedereen tuig... van de bank afgetrapt moet ja, worden. Ja, dat is ja. wel zo. Maar ik ja. zeg dan zeg maar over, over die... Ja. Over die uh, uh, er zitten hele wijken, joh. In Amsterdam, ja. Noord, Arnhem ja. heb je hele wijken. Die gasten doen helemaal geflikker. Ja. En dat is vreselijk. En dat ja. zit voor mij belastingpunt. Ja. Ja, nu zegt iedereen die naar zit te luisteren. Mijn Jij zit op het programma van mijn belastingpoeten. Nee, maar begrijp je dat je ja, dat je denkt, van, ga wat doen, man. Ja, ga wat doen. Maar dat, dat, is toch, dat zou toch de, de algemene uh, zin moeten zijn? Ga wat doen. Ook die, die jongens die liever de criminaliteit ingaan. Ja, Hoezo wordt daar niet meer op gecontroleerd? Waarom... Die jongens, die horen ergens te zijn. Die moeten of naar school. En als ze niet op school zijn, dan zijn ze ja, op straat. Maar dan, dan, dan leg je dat bij de overheid, bedoel je? Ja. En maar de, de, de ouders moeten toch gewoon zeggen, hey, je gaat naar school, klootzak. En anders ga je werken. Maar als, als, als, als je kind uh, van huis gaat... en jij als ouder bent in de veronderstelling dat je zoon op school zit... en die komt daar niet aan, die gaat liever een dagje spijbelen met zijn ja. mattie. Ja, oh, mat oh Salia. als ik weet heel zeker hoe dat werkt. Als ik mijn kind drie dagen in de school gaat, dan krijg ik een briefje van de meester... En dus niet dat die drie dus dagen is komen opdragen. Nou, en 65% procent van de jongens is in aanraking geweest met justitie... Mm -hmm. Dus die hebben, die zijn voorgekomen. Dus die, die is, dus 65% van de ouders die een zoon hebben, uh -huh. die weten dat hij uh, die, hij die niet een ijsje gaat kopen, maar. En gaat stelen. Hem gaat stelen. Dus dan denk je op een gegeven moment: ja, dan moet ik voor ingrijpen. Want we gaan niet goed met de gozen. Ja, het heeft, ja, nogmaals. Ik kan, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, niet met de betrokkenheid van de ouders te maken heeft. Ja, het heeft gewoon: de ouders die zijn erbij betrokken. Speel. De regering is er verantwoordelijk voor. Um, als jij iedere keer met een tik op je vingers er weer van afkomt, ja. Zware straffen. Ja. Nou ja, en, en dan die ouders die niet meedoen uh, ook straffen? Uh, totdat ze 18 jaar zijn, ben je verantwoordelijk voor je kinderen. Ja, en als je die verantwoordelijkheid niet neemt, dan moet je het ook ja, gepakt worden. Maar dan had je geen kinderen moeten nemen. Ja, daar ben ik wel met je eens, maar dat vind ik over een heel veel mensen, overigens. Ja. Waar ik mezelf ja. niet mee bedoel, hoor. Als mijn vrouw bij, dit terughoort, dan krijg ik een ja. probleem. Daar bedoel ik onze kinderen niet mee, hoor, schatje. Ja, hartstikke leuke kinderen. <laughs> Lekker om 6 uur op. Hartstikke leuk. Kinderverjaardag vandaag. Ja, daar doe je het voor. Oh, echte Jan is straks terug. Nu even het nieuws van 1 uur. En Jan Heemskerk is terug. En onze hoofdgast ook. Tot dan.